John van Kamp met het CNRS-journaal. Amerika reizen zolang je niet zeker weet of ook zijn paspoort mogelijk kan worden ingenomen. Volkswagen ontkent dat en zegt dat de reis van Müller eind deze maand gewoon doorgaat. Op Schiphol zijn vanavond vakantiegangers uit Egypte geland. Een deel van hen zat op een geplande vlucht van Corendon uit Urgada. De passagiers hadden geen ruim bagage bij zich, die is uit veiligheidsoverweging in Egypte gebleven. Als het goed is, komt hij woensdag terug naar Nederland. Een ander deel van de vakantiegangers zat op een vlucht van Tui, die hadden wel al hun bagage bij zich. De koffers waren in Egypte gecontroleerd door speciaal ingevlogen Nederlands veiligheidspersoneel. In Madrid zijn meer dan 20.000 mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen huiselijk geweld. Vrouwenorganisaties, politieke partijen en vakbonden deden mee aan het protest. Huiselijk geweld is een veelbesproken onderwerp in Spanje. Uit een Europese onderzoek blijkt dat het daar minder voorkomt dan in andere Europese landen. Maar de afgelopen jaren is er wel een stijging te zien van het aantal mishandelde vrouwen. Vanwege het protest werd een aantal gebouwen in Madrid een paar avonden in paars licht gezet terreurbeweging Islamitische Staat heeft 37 Syrische christenen vrijgelaten. Dat zeggen twee mensenrechtengroepen. Het zijn Assyriërs die in februari werden ontvoerd. Op Facebook staan foto's van de bevrijde christenen die aankomen in een Assyrisch dorp in Syrië. Arabische stamoudsten hebben met IS onderhandeld over de vrijlating. Er wordt nog gepraat over de vrijlating van 124 anderen. Het weer, hier en daar nog wat regen, langs de kust veel wind, Morgen droog. Een kans op wat zon en het blijft zacht, zo'n 15 graden. Dit was het, en er werd Schoen's. Zandwoord heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live! Nu de nacht. I'm homeless.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 Face in a different frame. It's a lie. www.zfmzandvoort.nl 6.9 ZFM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 I'm feeling something that makes me want to stay unprepared.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 I a